Dankjewel, Rick Zaal. Goedemiddag, dames en heren luisteraars. Welkom bij De Familie, deel 19. En ik weet niet hoe ik het moet zeggen, maar alles is anders. Ja, inderdaad, alles is anders. De tijden zijn voorbij dat wij van zomere bewakingsbrands... alles maar oogluiken door de vingers moesten zien. Dat wij elk vergrijpt met de mantel der liefde afvoeren... en doorsluizen naar hoge hand waar het cellen tekort... En dat is algemeen bekend, mag ik veronderstellen. Wil Tom zich heenslaat. Ja, het is nu tijd voor een doelgerichte aanpak van de niet zondziende kleine criminaliteit. Middels het lik-op-stuk-beleid. Nee, mevrouw van Zomeren, dat bedoel ik eigenlijk ook niet. Ik oh. bedoel um, dat de situatie hier behoorlijk veranderd is. Ja, dat is waar hoor. Vroeger hadden wij hier bij ons in de inrichting vaak te kampen met een enorm kameroverschot. Maar sinds de VVV ons bijstaat, hebben we hier in de weekends niet meer mee te maken. Nee, we verhuren nu kamers aan allerlei toeristen. Dat valt verder niet echt op voor onze patiënten. Want zeg nou zelf, een mens moet toch wel behoorlijk geschift zijn... om hier op een kamer te gaan zitten als hij eens lekker op vakantie wil. Dus ze zijn hier eigenlijk wel op hun plaats. En ik meer of minder, dat maakt ons niet uit hier in de psychiatrische inrichting. Nee, uh, dat bedoel ik eigenlijk ook niet. Ik oh, bedoel nee? dat er hier uh, binnenin... Eén week zo'n drastische omzwaai. Oh, wacht maar. Jij bedoelt mij natuurlijk. Dat ik, Nancy uit Duitsland, na al die jaren hier in Nederland... ...nu eindelijk eens het besluit heb genomen dat ik de zee wil gaan zien. Dat ik de stem van mijn hart volg... ...naar die enorme blauwe watervlakte, naar dat grote meer. Nee, niet echt. Ik bedoel meer oh, ja, dat... Nee, uh... ik snap Je bedoelt zeker dat Claire weer in de oude gewoonte is vervallen. Ja, het is hier weer echt een zoete inval vandaag Claire, hou er nou toch mee op Oh nee, Freek, ze bedoelt natuurlijk Wat ik ook al de hele tijd bedoel Wat dan? Mm -hmm. Freek Claire mm -hmm. Mis jij haar, Freek? Wie moet ik missen, Claire? Je huppelkutje, Freek mm -hmm. Mijn huppelkutje? Mm -hmm. Jij bedoelt misschien Nancy? Ja, ja, die bedoel ik, en niet eens misschien Ach, missen ja, missen is een groot woord. Maar jij was toch verliefd op haar? Ja, heel erg verliefd, weet je nog wel, Freekje. Ja, dit is afgelopen. Zij, en weet jij wat ook eens afgelopen moet zijn? Nou, wat? Dat stomme gevreed van die spekkies. Oh, oh. Hey, wat vind ik lekker, Freek? Wat vind ik nou lekker? Mag ik? Maar je wordt er dik van. Oh, oh dat zou jouw zorg zijn. Jij hebt toch je Nancy, slank als een Duitse den. Nee, hey, moet je er ook eentje? Gadverdamme, nee. En met Nancy is het echt helemaal afgelopen. Echt afgelopen? Ja, Claire. Nancy is een gepasseerd station, zeg maar. God, een gepasseerd station? Ja, Nancy was een bevlieging. Een verslaving. En daarbij stond Nancy helemaal alleen in deze grote stad. Oh, mijn God. Ja, Nancy was dakloos, zeg maar. En doos om in te slapen hadden ze toen nog niet. En, en bovendien... Ja, zeg het maar. Nou, niemand hield me tegen. Maar wat moest ik dan? He? Mijn kleren aan stukken scheuren, as over mijn kop strooien. hè? Me van kant maken misschien. Dat bedoel ik allemaal niet. Wat bedoel je dan? Had ik je ogen moeten uitsteken? Gadverdamme, Claire. Had ik je misschien moeten castreren? Nou, Claire, hou op. Ja, ja, met een stomp aardappelschilmesje had ik dat moeten doen. Claire, hou in godsnaam op. Weet je, wat jij allemaal zegt is zo, uh, is zo fysiek, zeg maar. Wat ik allemaal zeg is zo fysiek. Hoe had meneer het dan gehaald willen hebben? Nou, normaal. En hoe is normaal? Nou, zoals, uh, zoals die en Charles. Die doen dat tenminste op enig niveau. Maar kijk maar, hier staat het in de nieuwe privé. Hoe kom jij in godsnaam aan het smerige blad? Oh, heb ik per ongeluk meegenomen van de kapper. Uh, moet je horen? Hier staat het. Hé, hey, ik ben Charles ja? en dan ben jij die slecht. Oké. Okay. Ja? Ik zeg dus... Uh, zal ik maar gewoon weggaan? Dan krijgen we misschien nog wat slaap vannacht. Nee, blijf! Stuur je op een confrontatie aan? Daar heb ik echt geen behoefte aan. Ik heb er absoluut geen zin in. Heb je aan de gevolgen gedacht van een gevecht om de voogdij? Waarover? De kinderen? Ach, doe niet zo dwaas. Nee, daar heb ik niet aan gedacht. Maar dat kan gebeuren. De kinderen zouden eronder lijden, besef je dat? Nee, dat geloof ik niet. Dat is zo dwaas, dat malle gepraat over voogdij... Zo ver komt het niet. Als we godverdorie nog iets kunnen doen, laten we vanavond nog een beslissing nemen. Ik probeer jouw standpunt te begrijpen. Maar ik kan het niet. Kun je eens één keer niet aan jezelf, maar aan mij denken? Hoe durf jij te zeggen dat ik aan jou moet denken? Hoe haal je verdomme in je hoofd om dat te zeggen? Je denkt nog steeds dat ik dezelfde persoon ben met wie je destijds getrouwd bent. Dat heb ik al jaren niet meer gedacht. ja. Dat lijkt een goede verklaring waarom we uit elkaar gedreven zijn, schat. Hey, ja. Zeg, laten we nou stoppen hoor, met het gouden nee. hoor. Ik heb wel iets beters te doen, hoor. Nou ja. Nou ja, jij had misschien kunnen laten merken dat je iets om me geeft. Ik zeg maar wat. Dat hoor ik, ja. Je zegt maar wat. Dus ik had moeten laten merken dat ik iets om jou geef? Ja. Hoor nou eens, terwijl jij met een ander licht staat, zit en loopt erop zo, je moet ik laten merken dat ik van jou, schatje, met de beste wil van de wereld zie ik niet, zie ik gewoon niet waarom juist ik maar steeds weer die reddende engel in onze relatie moet spelen. Jij de reddende engel? Ja. God, laten ze het boven maar niet horen. Freek, wat bedoel je daarmee? Oh, dat is helemaal niet zo moeilijk hoor. Die relatie, die kwam jou eigenlijk wel goed uit. Hè? Goed uit? Echt uh, geen specu? Claire, als jij nog eens zo'n stuk gekleurd rubber neemt, dan neem ik een limonadeglas port, hoor je me? Jongen, je neemt maar zoveel port als je wilt hoor. We beginnen toch helemaal opnieuw zoals we al duizenden malen opnieuw zijn begonnen. Dat maakt toch niets uit, Freekje. Maar wat zei je nu voor we, voor we het hadden over mijn speckies en over jouw port? Eh... Um, uh... Oh ja, oh ja. Dat het mij heel goed uitkwam dat jij een relatie had met Nancy. Ja, <laughs> ja. Want daardoor kon jij ook je gang gaan. Hoe bedoel je? Nou, met Nancy. Jij vond het eigenlijk wel handig. God, wat ben jij toch eigenlijk vreselijk doortrapt. <lacht> en hou op met dat gevreten. <lacht> Claire, je was al een hele tijd clean. Ik was echt trots op je, weet je. Ik dacht, ze kan het, ze doet het, ze kan het. Wat vreek je, niemand heeft er toch last van. Ik kunt het heus wel in de hand houden, hoor. Echt waar. Dat kan je niet. Als je één zo'n slap kreng in je mond hebt gehad, vreet je als het even kan drie zakken achter elkaar leeg. Dan maak jezelf alsjeblieft toch niks wijs. Dat het helemaal voorbij, Freek. Daar ben ik helemaal, helemaal overheen. Ik kan mezelf heel goed in de hand houden, hoor. Nou, nog één. Een, nog eentje. Weet jij nog van dat ware huis? Ware huis? Ja. Oh, het is zo gemeen, zo intens laag of ik de grootste crimineel ben. Dat hebt u mij niet horen zeggen. We hebben onze instructies. Maar het ging geheel gedachteloos. U denkt toch niet dat ik voor een paar kwartjes in een Mevrouw, in functie denken wij niks. In functie constateren wij alleen maar... ...en wij hebben geconstateerd dat u goederen ter waarde van 2 gulden 45 hebt geprobeerd mede te nemen. Althans, het product in kwestie bevond zich in uw handtas... ...in plaats van in de daarvoor bestemde boodschappen of mandje... ...die allebei gratis door ons bedrijf ter beschikking worden gesteld. En de boodschap als zodanig kwam naar wij tevens hebben geconstateerd... ...ook als zodanig niet voor op uw kassastrook. Dus dienen wij voorhands aan te nemen dat uw voornemens was... ...om de roederen onbetaald mede te nemen. Hetgeen ertoe heeft geleid dat wij u staande hebben gehouden... ...en dat wij vervolgens voornemens zijn u over te dragen aan de plaatselijke politie hetgeen u niet onbekend kan zijn, daar deed wij nu al jaren kenbaar maken op de daarvoor bedoelde borden, welke op een goed zichtbare plaatsen in ons winkel hangen. Hè? Hetgeen met andere woorden zou kunnen inhouden dat wij u gewaarschuwd hebben om goederen die in dit pand te koop worden aangeboden... ook daadwerkelijk te voldoen bij een van de kassa's... die juist voor dit doel zijn opgericht. Duidelijker zouden wij het in eerste instantie niet kunnen zeggen. Maar dat was niet de bedoeling. Dat ging helemaal per ongeluk. Dat moet u toch kunnen begrijpen? Wij moeten u er toch op patent maken... dat wij hier niet begrijpende wijs door rondlopen. He? Dat wij daar dagwerk aan zouden hebben. Nee, wij lopen hier rond om te controleren. En zoals wij u in eerste instantie hebben gezegd... ...zijn wij bij een controleronde gestuit op een onbetaalde zak snoepgoed in uw tas. Ja, ja. Want dit ding aan uw schouder hangt. Ja. Hè, dat ding wat bij u op uw schouder hangt, dat mogen wij toch wel aanmerken als uw tas. Ja, ja, wat dacht u dan, zeg? Geachte cliënt, wij denken niets, wij controleren alleen maar... En bij een controle om, laten we zeggen, 16.11 hebben wij. Hebben je... wij zomaar een zak smerige spekkies gestolen en in onze tas gestoken? Godsamme. Dat zijn uw woorden. Ja, ja, dat zijn mijn woorden, ja. Wij moeten u er wel op attent maken dat alles wat u zegt tegen u gebruikt kan worden. Hè? Oh, ik wil mijn man bellen. U wilt uw man bellen? Ja. Als wij vragen mogen, is uw man advocaat. Advocaat? Hoe komt u daar nou bij? Oh nee, in dat geval dat uw man advocaat zou zijn... zou, u straks voor de recht, zou hij u straks voor de rechtbank niet mogen verdedigen. Verdedigen? Ach, de geachte cliënt heeft het nog steeds niet door. Helaas zouden we bijna willen zeggen... dat heden om 16.11 een strafbaar feit is gepleegd. Het recht moet ze lopen hebben, vindt de geachte cliënt ook niet... Ik wil mijn man bellen. Tien minuten later... Clairetje. Oh, wat is er gebeurd? Oh je doe wat. Wat is er gebeurd, schat? En, en, en wie is die uh, vrouw? Van Zomer is de naam. We hebben onze cliënt hier aangehouden... daar zij een artikel uit ons winkel wilde ontvreemden. Oh nee. Oh, zeg dat het niet waar is. Claire, kijk maar aan... en zeg dat mevrouw Van Zomer hier het bij het verkeerde eind heeft. Claire, zeg iets. het ging helemaal per ongeluk. Ja, dat horen wij wel meer. En ja, waar ging het om... Ik bedoel, wat heb jij helemaal per ongeluk proberen mee te nemen? Dit, meneer. Dit hebben wij in de tas van uw vrouw aangetroffen. Wij kunnen daar niets anders van maken. Een zak spekjes. Laten we eens kijken: 245. Inderdaad, ze zijn in de aanbieding. Hebt u mijn vrouw daarvoor aangehouden voor twee gulden 45? Nee, wel let op de kleintjes. Ergens moeten wij een streep trekken. Tot hier en niet verder. Claire, niet boos zijn hoor, ik, ik was zo in gedachten. Jij hebt mij nog zo beloofd om ermee te stoppen. Wanneer wij even tussen mogen komen, doe mevrouw dat wel vaker. Ach mevrouw, vroeger was het veel erger zeg maar. Ze was nog nu opgestaan en op. Opgestaan en op, ja ja, dat horen wij wel meer begrijpt u. Als je zoals wij in de beveiliging zit, hoor je dat wel meer. Het is een hele periode goed gegaan hoor. En we hebben er samen ook ja. alles aan gedaan. Maar dan ineens lijkt alles wel weer voor niets te zijn geweest. Nee, wij kunnen daar van de ene kant begrip voor opbrengen. Onder dit uniform zit, ook, uniform zit ook maar een mens. Maar we hebben ook een taak in de maatschappij. En we kunnen helaas niet alles door de vingers zien. Wij moeten er verder werk van maken. U heeft groot gelijk. Nee, nee, nee, nee, nee. Mevrouw, u hebt het grootste gelijk van de wereld. Het begint bij een zak spekkies en het eindigt bij de Nederlandse bank, zeg maar. Ach, zoveel begrip voor ons mooie beveiligingswerk hebben wij de laatste jaren niet meer ontmoet. En dat doet de mens onder dit uniform reuze goed, wil u dat wel geloven? Ja. Nou, uh, dan betalen we die spekkies en dan is het allemaal geregeld, neem ik aan. U bedoelt dat u voorstelt om een regeling te treffen? Ja, zeg maar. Nou, uh, dat is dan 2,45. gulden Ja. Ach, kleertje, uh, betaal jij even? Ik? Mooi, dan krijgen wij twee gulden en 45 centjes. Maar we maken hier geen gewoonte van, hè? Claire. Nee, ik heb het niet. Um, uh, we hebben een probleem. Hebben wij een probleem? Ja, ja, ik moet nog even naar de bank. Je zou geld kopen. Uh, uh, kunt u iets met een pin? Meneer, denkt toch niet dat wij ook nog een pingeleuf hebben? Dat denkt meneer toch zeker niet, mogen we hopen? N nou, eh... Uh, Tja, je... dan moeten wij de zaak toch doorgeleiden naar de politie. Oh mijn god. Ja, en dat, dat, dat kwam mm -hmm. allemaal door die spekjes van je. Blijf eraf. Nog eentje. We moeten leren. Oké. Okay. Oké, okay, dan neem ik nog een portje. Nee, nee, nee, Freek. Nu niet meer. Jawel. Als jij een spekje neemt, neem ik een potje. Weet je, Claire? Van al die spekjes word je dik. Weet je, Freek? Van al die pot wordt je dronken. Mm, maar dat is morgen weer over, zeg maar. Mm, no, no, no. Mm, mm. Claire? Mm, ja, Freek. Mis jij haar, Claire? Wie mm, moet ik missen, Freek? Mm, je vriendinnetje, Nancy. Ach, wat ach? Je weet nog wel, jullie hadden toch iets. Echt, samen? dat is er voorbij. Mm. Dat had echt niets te betekenen. Oh, had dat niets te betekenen. Want we gingen samen naar de kerk. En jullie gingen samen naar bed. Nou, naar bed, dat is een groot woord. hoor. We gingen samen naar bed omdat hm. jij, jouw Nancy, het bed uitsnurkte. Dat is alles. Alles? Hm. Zeg, wij zouden elkaar alles zeggen, Claire. Weet je nog wel? Ja, dat weet ik verdomme goed, meneer. Meneer van Pinksteren. En waarom vind ik dan overal flessen port? In de garage, tussen je onderbroeken, in je bureau-la. Zeg, wat doe jij in mijn bureau-la, zeg maar? Ik bedoel, daar heb je niks te zoeken. Uh, ik zocht een, uh, een pen. Ja, ja, ik zocht een pen. Die zocht ik. Ah, ja, ja. En waarom vond ik half afgekloven spekjes in het stofdoekenmandje? Huh? Achter de pannen in de keuken en waar. in de boekenkast? hè? laten we toch geen ruzie maken. Oh. Hè? Nou, niet om mijn spekjes. Hmm. Als ik straks een beetje dikker ben, dan hou je toch nog wel van me. Ja, natuurlijk. Maar wanneer ik straks een beetje... Ik bedoel, als jij vindt dat ik straks een beetje dronken ben... dan hou jij niet meer van mij. Nee, Freek. Nee. Nee, nee, Freekje, want je kan helemaal niet tegen drank. Dat weet je Doch. best. Nee, van drank word je agressief. Dat weet je om de donder best. Maar jij wilt dat nooit van mij aannemen... Dan doe je altijd of ik gek ben. Maar ik ben niet gek. Jij bent gek. Gek op drank. Dat je daar nou nog niet achter bent. Weet je dat ik daar niets van snap? Nou, Kleertje, laten we toch geen ruzie maken. Oké, okay, goed. Hmm. Hmm. Zeg, Freek. Hmm? De prins ligt in het ziekenhuis. Ja. En Nancy is weg. <coughs> Waar zou ze zijn? God, je bent nog steeds verliefd op haar. Zeg het dan maar eerlijk. God, Claire. Nancy is ook een mens. Je vertelt me niets. Nou, wat zou ze zijn? Oh, oh, oh, zij wilde de zee zien. Voordat ze weer huh? naar die heimat zou vertrekken, zij wilde ze nog een keer de zee zien. Maar ze heeft bijna geen cent op zak, zeg maar. Oh, oh, oh, oh, nou die Nancy van ons, hier redt zich wel, hoor. Maak je daar maar niet druk om. Ja, wie daar? Ja, ik ben daar. Maar ik denk dat ik fout heb gedrukt, want dit hier is toch een psychiatrische eenrichting. Uh, maar ik ben verkeerd. Maar u had toch gebeld? Heb ik gebeld? Ja, u had gebeld. Dat lijkt me nog een simpel. Maar ik ben toch geen hond? Nou, op het eerste gezicht niet, nee. Maar er heeft toch iemand gebeld. Ik heb niet gebeld. Ik heb alleen geklingeld. Uh, vanwege die VVV. Oh, nee, kom je dan maar binnen, hoor. Maar ik weet... Nee, u bent goed, hoor. Dit is wel een psychiatrische inrichting. Maar in de weekenden verhuurden we ook kamers. Ach zo. Wat u zegt, ach zo. Ideetje van de VVV. Ja, het barst hier in de zomer van de moffen, om het maar eens op z'n Hollands te zeggen, hè. Nog meer dan in 4045. En die lui willen hier allemaal onderduiken om naar de zee te kijken, zeg maar. Zij u Zeg maar... Ik zei zeg maar, ja, zeg maar, heb ik al stopwoordje, zeg maar. Oh, zegt u dat toch alstublieft niet? Zeg, wat krijgen we nou. Dat begrijpt u toch niet? Nee, die begrijpen geen barst zeg maar. Zeg maar, zij altijd mijn vriend. Oh, vriend. Staat hier nog buiten. Laat er nee. rust binnenkomen hoor. We hebben je plaats gehad in dit weekend. Natuurlijk nee. ja, is het even winnen. Ze denken dat het hier binnen een gekkenhuis is. Maar er valt eruit mee hoor. Vandaag aan de dag lopen er meer gekken buiten in richting dan de binnen, zeg maar. Zegt u toch niet steeds, zeg maar. Daar word ik gek van. Ja, oh, maar de ook kan het goede adres, hoor. Nou ja. Dan schuift u maandag gewoon een kamertje op, geen probleem. Tegen alles hebben we je pillen. Ja. Ik neem mezelf maar, heb je even. Ja. Dan zit je koffertje maar even neer, hoor. Oh. Kijk, we hebben de tijd, hoor. Nou, toen jouw vader het eens een dolle kop kreeg om Rotterdam op een mooie middag plat te gooien... Mijn vader was niet daarbij. Mijn vader was heel goed in die oorlog. Ja, dat zagen ze allemaal, hè? Maar goed, als ze het niet hadden gedaan, hadden wij weer geen beeld van Satkin en geen lijnbaan gehad. Moet je maar rekenen. Maar zand erover, even die bommen die vallen van boem, boem, boem. En wij in de benen richting zee. Ja, nou, en sindsdien ben ik op drift geraakt. Thuis was uitgebrand, zeg maar. Dus waar moesten wij heen? Naar ja. nergens huizen, mevrouw. Dus ik aan het zoet, aan het zoet, Snoepie, zoet zoethout. Als het me zoet was, kon me niks schelen. Ja. Maar dat is gevolgd dat ik in de jaren vijftig mooi honderd kilo aan de haak woog. Verslaving, zeiden ze in het ziekenhuis. Mm -hmm. Ik moest afvallen. Afvallen als je koude oorlog achter de rug hebt. Dus ik aan een kuurtje van een jaar of 18. Nou, dat is afzien hoor, maar afvallen, hoor maar. Ik doorzitten. Maar het resultaat mocht geen naam hebben. Nou ja, en na een voorvalletje waar ik niet verder over wil uitweiden, omdat ik zelf wel kan zien dat u naar de wc moet, ben ik hier terechtgekomen, zeg maar. Ja. Maar komt u gerust binnen hoor, zal ik even iemand roepen die u verder kan helpen? Want ik ben hier lopend patiënt, zeg maar. Zeg toch niet steeds, zeg maar? Ja, dat is je moeder! Nee. Nee, Nancy, werd hebben om een portje... Nee, nee, nee, om een spekkie, dat het je moeder is. Nancy, Nancy, waar ben je toch, lieveling? Oh, moeder, bent u het? Nee, dat is ook leuk, ja. Wat, mam? Nee, tegen u zeg ik nooit, lieveling, nee. Ja. Mam, natuurlijk vind ik u wel lief, daar gaat het toch niet om, mam. Ja, nou, lieveling, dat is er nooit van gekomen, zeg maar. Nancy, Ja, Nancy noem ik wel, lieveling. Ja, dat is heel iets anders. Zo, waar is ze geweest nou? Nou? nou, Waar ze is? Het nou? Weg? Ja, wat heeft ze nou? nou, geen idee. Hij heeft een koffertje gepakt. Nou, heeft ze niks nou, nou? Nee, ma... Ja. ma maam, ze heeft niks meegenomen. Doe wat toch niet zo bespottelijk. Nou? Nou? Nou Mam, Wat moet wat moet Nancy nou met ons bestek? Ja, oké, okay, het is wel echt van zilver, maar daarom neemt Nancy het nog niet mee. Ze is niet gek. Oh, is zei dat wel? Moeder praat toch in onzin? Wat ze in een psychiatrische inrichting doet. Nancy in een inrichting. Claire, hoor je dat. Claire, Verdomme, houd toch eens op met die spekjes. Nancy zit in een inrichting. Ja, ja Mam, niets blijft ons bespaard. Ja, prins Bernhard in het ziekenhuis, ja. ja Stefan Sanders bij Paul de Leeuw. Wat zeg je, hè? Vuilbekkerij bij de KRO, ja. Ja, schande vind ik ook, zomaar op vrijdagavond... ...over nat worden en neuken praten, ja. Ja, ja, en dat zogenaamd naar, aanle naar aanleiding van een enquête... ...in het Damesblad de Magriet. Heb je opgezegd? Ja, Ja. Ja, mam, zeg dat wel. Ja, waar is de tijd van Leopold Verhagen gebleven hè? Nou, ik zie hem nog zitten met een takje of een hoop mos. Vond u dat zo'n peer? Kreeg u het warm van die man, mama. Pater Leopold Verhagen is een pater hoor. Daar hoort een vrouw het niet warm van te krijgen. Nou, ik wel! U wel. Waar Nancy van hield? Hoe bedoelt u? Ja, er zijn zijn er wel Waarom dat? Ja, er zijn er u gaat er even opzoeken in die inrichting? Ja, dan wil je toch wat meebrengen. Toch... Nou, ze, ze houdt van aard bij je, zeg maar. Oh, zijn niet van nee, niet van spekkies. dat is Claire. Zeg, mam. Ja, liever, luister even. Nee, mam. Mam, luister, als je even wacht, ga ik met je mee. Wacht even op, mijn mam, dan ga ik ja? met je mee. Wacht even. Dag, tot zo.